Het schut met het NOS-journaal. De grensovergang tussen Gaza en Egypte bij Rafah is voor het eerst sinds mei vorig jaar open voor medische evacuaties. Hierdoor kunnen zieke en gewonde Palestijnen medische hulp krijgen in Egypte. Vanochtend zijn de eerste 50 kinderen overgebracht. De Palestijnse autoriteiten zeggen dat er 6.000 patiënten klaar zijn... om geëvacueerd te worden... en meer dan 12.000 patiënten urgente medische zorg nodig hebben. In Auwerkerk in Zeeland is vanochtend de watersnoodramp van 1953 herdacht. 72 jaar geleden kwamen 1836 mensen om het leven door de overstromingen. Burgemeester van der Hoek van Schouwe Duivenland had het in een toespraak over de vergeten slachtoffers van de ramp. Daarbij doelde hij op de zeelieden die om het leven zijn gekomen. Ook in Kruiningen en Nieuw Vossenmeer in Brabant zijn vandaag herdenkingen vanwege de watersnoodramp. De Duitse oud-president Horst Keuler is overleden. Hij was bondspresident van 2004 tot 2010. Keuler was eerder directeur van het Internationaal Monetair Fonds. Niet lang na zijn verkiezing voor een tweede termijn... trad hij af in 2010 vanwege omstreden uitspraken... over de Duitse missie in Afghanistan. Keuler overleed vanochtend na een kort ziekbed. Hij was 81 jaar. Feyenoord-spits Jiménez lijkt dit weekend nog te gaan tekenen bij AC Milan. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta en Football International gaat de Mexicaan een recordbedrag van 35 miljoen euro opleveren voor Feyenoord. Jiménez is vandaag al in Milaan en speelt dus morgen niet meer mee in de klassieker tegen Ajax. Het weer. In het noorden is het mistig en bewolkt. Op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag is het zo'n 5 graden. Vanavond en vannacht komt het flink af. In het oosten en zuiden kan het weer vriezen. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 And there ain't no one who's gonna put you down Oh De ja, Deze van Michael Jackson hadden we al een hele tijd niet meer gedraaid. Dus het werd er tijd voor. Je hoorde met uh, Off the Wall. Even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. En welkom en Leuk dat je luistert naar Zandvoort op zaterdag... Nou, ik hoef de microfoonschuif uh, tegenover mij uh, niet uh, open te zetten... want uh, vandaag doe ik dit programma alleen. Nou, wat gaan we in het uh, programma doen? Heel veel, uh, uiteraard. Uh, niet alleen uh, lekkere muziek draaien... maar we hebben zometeen om uh, kwart over twee... Benno Veugen, collega Benno, uh, in de uitzending. Want uh, Benno gaat morgen weer een uh, bijzondere uitzending doen op de radio. En waar ik het over gaat hebben, dat hoor je zo dadelijk uh, rond kwart over twee... Dan hebben we om half drie het uh, weerbericht voor de komende dagen. En dan het, uh, de tweede helft van het eerste uur... staat in het teken van de opening van een uh, nieuwe expositie in het museum. Dan hebben we hebben het over uh, plastic op drift. En uh, Carine Veren was afgelopen donderdag uh, bij de opening. En ze sprak onder meer met uh, Susanne Klaassen van uh, Juttesgeluk En uh, Paul W., de plogger die uh, tijdens uh, het hardlopen uh, afval inzamelt. Dan het tweede uur alweer hebben we voetbal na drie uur met Piet Tijper uiteraard. Die weer ter plekke is bij de wedstrijd Sanvoort tegen EVC. En hoe dat allemaal gaat aflopen, dat blijven we volgen. Verder hebben we onder meer de evenementagenda het Sanford nieuws in het kort. Dier van de Week en uiteraard ook weer een uh, Pit Report met uh, Reno Lawson. Dat krijg je de komende drie uur hier op de Zandvoorts Radio. En uh, ondertussen verwennen we je ook met uh, lekkere muziek, want daar hebben we zin in. Het zonnetje schijnt, het is een graadje of vijf, uh, zes buiten. Maar genieten uh, van het uh, mooie weer. Standtenten worden alweer opgebouwd en uh, ja, ik heb er zin in. Hè. Het voorjaar komt eraan met Dreaming of You. dag alvast uh, in je agenda zetten, 14 februari, dan is het weer uh, Valentijnsdag, vandaar uh, Dreaming of You, een uh, gouden oude single van The Dolly Dots. dadelijk gaan we praten met Benno Veugen over in gesprek met, waar gaat hij morgen over in gesprek met en met wie, dat hoor je na deze plaats. Op het ritme van de jaren, verdween je langzaam uit het zicht, maar jij kwam weer terug. Op de wind van het voorbijgaan en ineens is het helder. Het heeft even geduurd voordat ik aan van de stuur, maar kijk me nou op jou heb ik gewacht. Ben je daar? Ik heb zo lang. Wie had dat nou gedacht? Ben je hier? Kom nog een keer. Op jou heb ik gewacht. Als je weet dat je nachten. Wacht. Het heeft even geduurd voordat ik de hadden stuur Maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht Ik heb op je gewacht als de lente zon Als een kind had al wakker lag in de bekken rood Maar des te zoete de vruchten? en je komt niemand meer tussen En vanaf nu gaan alle remmen los. En zo gaat dat altijd als wij weer samen zijn En ineens breekt het open het is als naar buiten zonder jas, dan zo kan het eigenlijk morgen pas. Maar kijk me nou op jou heb ik gewacht. Ben je daar? Ik heb zo lang. Wie had dat nou gedacht? Dan ben je hier? Kom nog een keer. Op jou heb ik gewacht. Nu je weet dat je nachten wachten, niet voor altijd en voorbij. Het heeft even geduurd voordat ik handen van het stuur, Maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht Waar was je nou al die jaren? Ik doe het maar liever samen Ik heb al die tijd gewacht op jou, man Je hebt zo lang, wie had dat nou gedacht? Dan ben je weer, kom nog een keer Op jou heb ik gewacht Nu je weet dat je nachten wachten oh. Niet voor altijd en voorbij is Het heeft even geduurd voordat ik handen van de stuur Maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht Waar hey. was je nou al die jaren? Ik doe dat voor samen En ik heb al die tijd gewacht op jou man Waar hey. was je nou al die jaren? Zo, dan wordt de tent in één keer afgebroken, hoor je dat? Pop Live was dat, de single van Prince and the Revolution. Een lekkere gauw houden zo. Op deze zonnige zaterdagmiddag. En ja, Benno, goedemiddag, ben je daar? Hallo, Rob. Hallo, Benno, goedemiddag. Hallo. Hallo, waar, waar bevind je je nu? Studio Heemsteden. Studio Heemsteden, kijk, heel belangrijk. Ja, ja. Want daar, daar gebeuren allemaal mooie dingen ook, hè? Zeker, ja, hier gebeurt voor alles. Uh, programma's uh, voorbereiden, research, opnemen, monteren. De hele collega's zo Rob. Nou, dat bedoel ik. En morgenavond, dan heb je weer uh, een uh, tweetal uur uh, tijd op de radio. Ja. En dan hebben we in, ges in gesprek met. En we ja. zijn natuurlijk heel benieuwd uh, met wie jij morgenavond in gesprek gaat. Nou ja, je, je kent hem wel, uh, Rob. Het is Aad van Koningshoven. Uh, Kijk, uh, geboren in getogen Heemstede naar. En uh, ja, Aad, uh, daar heb ik uh, uh, anderhalf uur mee gepraat in zijn mooie heuvel aan. En uh, we hebben het ook uitgebreid over zijn jeugd gehad. En, uh, nou, en wat misschien heel weinig mensen weten, maar dat Aad op zijn zestiende een enorme crash doormaakte op het circuit van Zandvoort. Hij zat er wel weliswaar niet achter het stuur. Hij was zestien jaar, hij zat uh, naast, uh, ik geloof, zijn broer. En in het DKW-tje, ja, kan je je DKW-tje, dat kon vroeger nog, hè, dat vrije rijden. En uh, voor een paar gulden. En, nou, en, uh, en die wagen die ging dus over de kop. En, uh, nou, en uh, ja, een was daar uh, behoorlijk uh, gewond door geraakt. Maar goed, zijn leven werd gered door uh, een, een echtpaar, dat vertelde hij ook uitgebreid. En uh, nou, misschien is dus dat wel een reden waarom Adennood coureur is geworden. Je zal het weten. Dat denk ik ook. Maar hij bleef wel uh, met uh, autosport uh, actief uh, in ieder geval. Ja, ja, ja. En dat kwam eigenlijk door zijn werkzame leven bij Canon. Je kent dat wel, dit fotoapparatuurmerk. En uh, daarmee trok hij heel Europa door naar allerlei sportevenementen. En Canon die, die had uh, sporten een heleboel. Maar je had, je had maar twee fotomerken in die tijd uh, voor in ieder geval de professionele fotografen. Dat was Canon en Nikon. En Nikon was op dat moment uh, marktleider en Canon had de ambitie om, dat, uh, nou ja, om daar natuurlijk een graantje van mee te gaan pikken. En daar was Aap voor ingehuurd door de Japanners, want er zaten allemaal Japanners in Nederland en uh, het kantoor zit in, zat in Amstelveen. En daar ging uh, Aap uh, dan werken. En, en uh, ja, dan, die functie bestond nog niet. Dus hij moest dat zelf, al zelf ontwikkelen. En, en zo ging hij ook naar, niet alleen naar de autosport, naar de Formule 1-races. Maar ook naar wedstrijden uh, en uh, Olympische Spelen zelfs. Dus uh, nou, hij heeft uh, behoorlijk wat gezien van de wereld. Zo, een mooie job hier ook, uh, als ik ja, dat zo hoor. Een hele ja, dat ja, was een hele mooie job. Maar goed, we hebben het toch een, een jaar 15, ik volgehouden... Eigenlijk voor zichzelf begonnen. Eigenlijk ook meer in die autosport terechtgekomen. Uh, uh, uh, als fotograaf natuurlijk en voor alles. En, en op een gegeven moment is hij van die uh, foto's ook kunstwerken gaan maken. Hij Aad heeft uh, technieken van, uh, uh, van, van kunstwerken die, die niemand anders gebruikt in Nederland. En dat maakt hem natuurlijk ook zo bijzonder. En hij is ook een lithograaf geweest. En uh, nou, en het, het doet hij eigenlijk. Uh, ja, die kunstwerken gaan vaak over autosport. Uh, je ziet een Formule 1 voertuig met een uh, helm van een coureur ernaast. En daar, ja, dat heeft hij dan uh, met uh, waterverf of olieverf. Doet hij dat tegenwoordig ook? Uh, maakt hij daar eigenlijk levens-echte. Uh, ...kunstwerken van, nou, en, daar, uh, en dat is een uh, grote verdienste van, uh, van Aat ...die eigenlijk op de e uh, nog steeds werkt. En ja, dat is, daar zijn we natuurlijk erg dankbaar voor, want uh, ja, zo'n groot talent... ...die moet zo lang mogelijk in ons midden blijven qua werk en uh, kunstwerken. Zeker weten. En heb je het nog met uh, Aat gehad over dat uh, mooie kunstwerk... ...wat hij gemaakt had bij het uh, oude Dolfinarium uh, hier? Ja, dat was voor vorig Nou, dat zit niet in de uitzending. Want daar hebben we het uh, bij de, vorig jaar bij de historische Grand Prix. Of nee, bij de uitzending van. Uh, van uh, Michel Blekenmallen. Ja, we hebben zoveel gemaakt, Robert. Ja, klopt. Een beetje het, een beetje het warretje. Maar, um, uh, nee, dat is niet te sprake gekomen. Uh, wel van. Uh, uh, ja, we hebben daar eerder over gehad en, en dat wacht nog eigenlijk op een uh, op bestemming. Dat, dat grote kunstwerk, dat gaat bij Blekemolen in Amsterdam, komt dat te hangen. Maar dat schijnt nog wel wat voeten in aarde te hebben. Dus, uh... Ja, oké. Okay. Nee, ik zeg het omdat uh, heel veel mensen waarschijnlijk ook uh, aarde uh, daarvan uh, kennen hier in Zandvoorts. Ja, ja, ja, ja. Nou, het is een goede bekende, ook van uh, het Zalpelsmuseum... want daar heeft hij bij uh, vorige tentoonstelling ook een handje meegeholpen. En, um, ja, uh, en, en wie jij trouwens uh, dat uh, Jan Lammer uh, heeft een, uh, ik weet niet welke 24 uur van Le Mans... maar dat hij heeft mogen meerijden aan die Le Mans wedstrijd van 24 uur... Dat is eigenlijk is dat door een toedoen van aard... Is, daar, uh, is, dat, is dat gebeurd? Want die, uh, die Japanners zochten een Nederlandse coureur voor die uh, voor die wedstrijd. En uh, nou, toen kipte A.B. Jan Lammers. En vertrouwt zich, hij het worden. Nou, ja, dat vertelt uh, ATA ook morgen allemaal over. Zeker, en dat werd allemaal gesponsord uh, dus door Kennen, uh, uh, begrijp ik. Ja, dat uh, werd het allemaal van. door Kennen uh, gesponsord. Oh, oké. Okay. Uh, en uh, om nog even de veelzijdigheid van ATA Koningshoven aan te duiden. Toen ik uh, ging, kreeg ik nog een boek in mijn handen gedrukt. En het uh, gaat over kunst. En dat is uh, van. Kitty Warnawa... Misschien zeg je dat wat, uh, Rob? Ja, zeker. Die naam komt me heel bekend voor. Ja, nou, dat is een kunstenares... Uh, die ook in Zandvoort zit... en heeft een... Uh, ik heb net gezocht naar, de, naar een datum... maar ik kan het niet vinden. Het is een heel groot boek. en uh, Daar ben ik uh, Aad heel erg dankbaar voor... want het gaat over kunst natuurlijk... die gefotografeerd is. En dat is ook allemaal gebeurd in... Uh, het, of tenminste is het eigenlijk door... Uh, ...drie fotografen... ...waaronder Aad van Koninghoff... ...fotografen... ...maar ook uh, uh, nog een... ...Zalvordse fotograaf Rob Bossink... ...die ik uh, ook wel... ...en Chris Jachtenberg... Die, dat, ...die hebben daar ook aan meegewerkt. De oude uh, huisarts uh, is dat? Ja. Oh, is dat oh, het fotografeerde die ook. Wat ja, is... blijkbaar. <laughs> Jij zegt ja, dat. Ja. Dus, uh, <laughs> nou ja, zo hoor je nog eens wat, uh, Benno. Ja, zo hoor je nog eens wat, ja. De, de locaties zijn ook heel leuk. Zo, het Zandvoorts Museum hebben ze gefotografeerd. In het Vipelhans voor het circuit van Zandvoort hebben ze gefotografeerd. Nou, landgoed leidt Duin in Vogelzang. Nou ja, en zo. Het uh, een locaties in Nederland gebruikt om die kunstwerken te fotograferen. En een prachtig mooi boek. Uh, nou, en dat is uh, en dat ook om aan uh, te geven dat... Maar van over niet alleen kunst heeft gefotografeerd... of uh, autosport, maar ook kunst en uh, eigenlijk alles wat hem uh, wat leuk leek, denk ik. Nou, daar kan je wel even een uh, tijdje over praten met hem. Uh, en dat heb je ook gedaan. En dat uh, ja. kunnen we morgenavond uh, terug horen hier bij ZFM. Hoe laat uh, kunnen de mensen inschakelen? Acht uur. Acht uur, morgenavond. Ja. Morgenavond en dat wordt herhaald op uh, de derde zondag van februari. Oké, okay, nou... Zoals ik het uh, nu hoor uh, gaat het een hele interessante uitzending worden. Dus uh, mensen, gaan luisteren, zou ik zeggen. Ja, en, en, en, en, en, ja, het, en ik draai ook nog een beetje muziek. En uh, dat is ook muziek die je zelden hoort op de zon van Radio. En dat is Dixieland muziek, Op Bezoek voor de haat Oh, dat is wel leuk hoor dat ja, is Zeker leuk. Ja, ja. dat is een ja. beetje tegen de jazz aan, hè, zeg maar. Ja, ja, ja precies. Ja, dat ja, heet het wel. Maar het is wel ook een beetje up-tempo. En ja, ik vind het klinkt heel gezellig. Nou, mooi, mooie uitzending morgenavond. Veel plezier, Benno. En dank je wel even voor uh, je toelichting. Graag gedaan. Oké, okay, fijn weekend. Dat was Benno Veugen vanuit Studio Heemstede. Ja, we zitten overal hier met de Zandvoortse Radio, dat hoor je maar even. Morgenavond, dus vanaf 8 uur in gesprek met Aad van Koningshoven. Schakel in op de Zandvoortse Radio. En dan hoor je dat gesprek met hem. En als we dat zo van Bennen horen, wordt dat heel erg interessant. Who's gonna tell you when? It's too late. Gonna tell you things Aren't so great. You can't go on thinking nothing's wrong. What the who's gonna drive you home tonight? I'm jou heeft gedraaid vanwege de uitzending van uh, In gesprek met Art van Koningshoven, deze van de Cars en uh, Drive. Zie je de en als ik zo op het klokje voor me kijk, is het uh, daarmee half drie geworden, Zalfpoort nogmaals, goedemiddag. En half drie betekent tijd dat we eens even gaan kijken naar het uh, weer van de komende dagen. Nou, we hebben het uh, uh, vanmorgen gemerkt, de eerste uren was het nog op veel plaatsen grijs en bewolkt. Maar daar dat uh, dit was uh, opgelost, uh, brak de zon door. En uh, zeker vanmiddag is het uh, hier in Zandvoort vrij zonnig. Het blijft droog en bij een zwakke Zuidoostenwind wordt het ongeveer 5 graden. Dan morgen uh, opnieuw uh, start de dag met uh, koud en lichte vorst en nevel en mist. Dat is niet zo mooi, maar in de loop van de ochtend uh, breekt de zon door. En in de middag is het vrij zonnig. Er waait morgen een zwakke Zuidoostenwind en het wordt ongeveer 4 graden. Dan gaan we naar de aanstaande maandag. Dan verandert er weinig in het weer. En in de ochtend is het lokaal grijs. Maar daarna breekt de zon gelukkig weer door. Het blijft droog. En bij een zwakke Zuidwestenwind wordt het ongeveer 3 graden. We gaan nog even verder in de week kijken. Dan over eerst de bewolking. Maar in de middag breekt ook de zon af en toe door. En er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 5 graden. Dan nou, zitten we alweer halverwege volgende week. Dan trekken de wolkenvelden over de regio. En lokaal is er een spatje regen, daaruit zeker niet uitgesloten. De meeste tijd is het droog en vooral in de middag schijnt af en toe de zon. En er waait een zwakke noordenwind en het wordt ongeveer 8 graden. Nou, wil je het weer uh, nalezen? Ga dan even kijken op uh, de weersites van uh, Rico Schreuder... die dit uh, weerbericht voor je in elkaar heeft gemaakt. Uh, of anders, uh, download de ZFM-app en kijk even onder Weer in Zandvoort... en dan blijf je ook op de hoogte van het weer hier in de regio. En dan gaan we nieuwe muziek draaien, dus de nieuwe single van Morgan You Say I'm never changed. Just to go around town with some gasoline. Just trying to bom a flame. Gonna burn the whole place down. how do you explain ever falling in love with a guy like me in the first place? Turn around say that I'm the worst thing I guess I'm the problem And your mess never do no wrong If I'm so awful Then why'd you stick around this long And if it's the whiskey Why you keep on pulling it off the shelf You hate the wind, you look at me You halfway see yourself And it got me thinking If I'm the problem You might be the reason We Try to go our separate ways and We're back and forth like a swinging door And tomorrow's like yesterday Some days better than the night before And you're back with me again yeah. Then you go and tell your friends That I'm proud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 Met deze nieuwe single van Morgan Waller. Jor, uh, I'm the problem. Is dat zo? Jawel. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Even speciaal voor uh, iedereen die uh, op dit moment al bezig is met het uh, bouwen van de strampofuns uh, hier in Zandvoort. Heel veel succes en een lekker zonnig weertje erbij, dat is uh, zeker niet verkeerd. Hier is Cindy Lopper. Die Lopper heeft heel veel mooie hits uh, gescoord. Waaronder deze die we net rijden natuurlijk voor je. Hè. Dat was uh, time after time. Volgens mij ergens uit uh, rond en bijna 1983. Dus alweer een uh, hele tijd geleden. Wat zeker niet een hele tijd geleden is... is uh, de opening van het Zandvoorts uh, Museum. Eigenlijk een soort uh, heropening uh, naar uh, de verbouwing uh, daar in het uh, museum. En dat is begonnen met de expositie Plastic op Drift. Nou, afgelopen donderdag was de opening van uh, dat, uh, die mooie expositie in het uh, uh, museum En onze uh, collega Carina Veren die was uh, daarbij aanwezig. Die heeft uh, diverse mensen daar gesproken, waaronder Susanne Klaassen. Zij is van uh, Juttersgeluk. Juttersgeluk uh, bestaat uh, dit jaar tien jaar, dus een uh, mooi uh, jubileum. Van harte gefeliciteerd. En uh, ja, zij sprak even met uh, Susanne Klaassen, liep de trap op uh, daar en... Uh, kwam haar tegen en uh, vroeg wat zij zo vindt van uh, deze expositie en uh, de andere zaken die ter sprake kwamen natuurlijk. Ik sta hier met Suzanne van Juttersgeluk. Juttersgeluk. hoe lang bestaat dat nu eigenlijk al? We bestaan uh, in maart, aankomende maand tien jaar. Zo, heel trots zijn jullie dan zeker? Zeker, ja. Ik had nooit kunnen bedenken toen ik ermee begon... dat het zo lang en zo groot zou worden. Ja, want hoe groot is het inmiddels? Nou, um, we zijn elke dag van de week actief. En trouwens ook in het weekend sinds we hier in de kerkstraat zitten. En er zijn wekelijks zo'n 50 mensen bij ons actief. Ja, dat is best groot. En we staan nu dus in het Zandvoorts Museum. Er is net een hele mooie opening geweest. En de opening is heel speciaal gedaan. Wat hebben jullie gedaan? Ja, we hebben de mensen en vooral wethouder Bluis uitgenodigd om naar boven, naar de zolder te gaan. Beneden is natuurlijk heel veel te zien over de kunstenaars en uh, de toegepaste kunst voor de plastic zoek. Maar boven wordt het verhaal van Juttersgeluk verteld. En dat heeft vooral een hele uh, sociale en uh, uh, menselijke ja. in, uh, ingang. En we hebben hem gevraagd of hij het begin wil maken van uh, de kwal. En uh, dat is weer een idee van uh, Aurelie, uh, ja. Uh, directrice van het museum, om een participatiekunstwerk te maken. Om dat met elkaar uh, de plastic soep onder de aandacht te brengen. Dat, uh, ja, wat Paul Way ook zei, make it fun. Dan, mee, dan wordt het echt sustainable om met elkaar... Uh, ja, die bewustwording over plastic gebruik uh, ja, tussen de oren te krijgen. Want uiteindelijk komt deze kwal, die gemaakt wordt door de bezoekers dus... ergens te hangen. Ja, we hebben daar ook wel een plekje voor op het oog. Uh, namelijk de Muziekkapel, uh, op, uh, op het plein hiervoor. En dat zou heel mooi zijn. Er worden er twee gemaakt. Dus hoe mooi zou het zijn als die twee uh, daar uh, zwemmen. En uh, zoveel mogelijk mensen bewust worden. Van hé, hey, wat hangt daar nou? Oh, is dat allemaal op het strand gevonden? Ja, is ja want er komt dus ook informatie bij. Ook voor de toeristen. Ja. Want op een hele mooie dag is het echt heel erg natuurlijk op het strand. Ik ja. ben ook altijd een uh, echt fanatieke jutter. Ja. Maar ik moet soms wel bijna een beetje huilen na zo'n dag. Zeker, ja, en wij hebben, natuurlijk uh, zingt bij ons ook wel eens de moed in de schoenen. Uh, maar ja, we laten ons daar niet door kisten. En uh, we weten, het is een druppel misschien op de gloeiende plaat wat we doen. Maar we zien ook in de loop der en die tien jaar tijd... dat er steeds meer mensen gaan rapen. En steeds meer mensen zich bewust zijn uh, dat het er niet hoort... Dus dat is alleen maar gunstig. Nou, hartstikke bedankt en gefeliciteerd met deze prachtige expositie. Dankjewel. Oké. Okay. Ik sta hier naast een hele enthousiaste en uh, ja, volgens mij hele trotse directeur Aurelie. Gefeliciteerd, want uh, ja, de kop is er nu af. Jullie hebben zo keihard gewerkt. Was het nog even pezen de laatste week? Oh, het was ongelooflijk de laatste week. We hebben echt nou ja, dagen van uh, 12, 14 uur gemaakt. Om het allemaal nog op tijd af te krijgen. Maar ja, hè, als we het doen, doen we het goed. Dus we trappen hem gewoon goed af voor dit jaar. En met dank aan, aan alle vrijwilligers van het museum. En, en ook aan Dora Anderson trouwens. Want ik ben haar er net vergeten te bedanken. Zij heeft de hele productie, de hele assistentie daarvoor gedaan. Dus zonder haar het, had het helemaal niet gesteld. Nou, goed dat je dat nog even kan zeggen. Je hebt eigenlijk twee exposities in één uur, hè? Ja, klopt. We hebben uh, Zandvoort in beeld. Dat is een thematische tentoonstelling die we vervullen met andere onderwerpen. Ook in beeld, met foto's. Zo in de zomer gaan we bijvoorbeeld ansichtkaarten doen. Uh, en dat is inderdaad een opmaat naar de Zandvoort 200 jaar badplaats. Dus we gaan zoveel mogelijk uh, ja, verzamelen om dat mooi te laten zien. En dus uh, plastic op drift. Dus het zijn inderdaad twee gaaf tentoonstellingen om het jaar helemaal mee in te richten. Waarom moeten de mensen naar deze plastic op drift tentoonstelling komen? Waarom zou je dat willen? Kom, leer en creëer in het Zandvoort Museum. Het is niet alleen leren over welke probleemproducten van plastic allemaal in de zee rondzwermen of op het strand. Maar ook eigenlijk, hé, wat kunnen we eraan doen om dat ietsje minder te maken? Wat zijn nou die getallen eigenlijk? En uiteindelijk in de creatie ook kijken van wat kan je daar eigenlijk allemaal mee maken? En dat vind ik heel leuk. We hebben um, de magische kwal die we aan het ontwikkelen zijn. Bezoekers kunnen allemaal bijdragen daaraan. Kunnen daar het um, standoffel aan vastdreigen. En dat krijgt uiteindelijk ook een mooie plaats in de buitenruimte van Zandvoort. Dus het is echt langskomen op een speelse manier leren over een heel erg belangrijk onderwerp in uh, onze dus wereld. Ook voor kinderen is het oh, fantastisch. Absoluut voor kinderen. En uh, ik had een heel leuk educatief programma ook aan. Dus daar uh, ja, ik zou alle kinderen en gezinnen met kinderen uitnodigen. Ook voor de buitenactiviteiten. Hè. Zoals Paul Wee, die bekende blogger, blogger, die ook op, uh, op jeugdjournaal was. Yeah. Die doet uh, gave strandwandelingen met uh, met kinderen. Dan je kritische outfit aandoen en met muziek, en uh, ja, dus afval rapen en nou, dan kunst maken eigenlijk. Dus ik uh, denk waanzinnig leuk voor kinderen. Nou, superleuk, hartstikke bedankt, want je hebt het hartstikke druk. Bedankt, hè? Ja, ja, dat was uh, het interview van uh, uh, collega Karine Veren. Zoals uh, bij de opening van uh, die mooie expositie die daar uh, gaande is: Plastic op Drift. En ze had het net ook over, of de directrice had het net over, Paul W. Nou, zodanig gaat Carina met die blogger, blogger gaat ze praten in de uitzending. Eerst gaan wij weer over naar de muziek. Eerst even kijken wat er klaar staat hier voor mij. Nou ja, oh ja, deze plaat ken je allemaal wel als er op een gegeven moment een feestje is, als er ergens gescoord wordt of weet ik veel wat. Dan komt dit plaatje heel vaak los en dan gaat het uh, publiek flink tekeer. En het is al een oude single, we hebben het over uh, gala. Hier is uh, Free from Desire. My lover's got no money, he's got his strong beliefs.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 Free from desire mind and senses purified free from desire mind and senses purified free from desire mind and senses purified free from desire <laughs> na na na na, na, na. Van de van Kala uit de jaren 90 komt in één keer weer terug tijdens de sportwedstrijden. Olympische Spelen, voetbal, darter, je hoort hem overal. De single uit de jaren 90 dus een grote hit, was het destijds. Het blijft lekker, Kala en Freed from Desire. Afgelopen donderdag was de opening van de nieuwe tentoonstelling in het museum Plastic op Drift. En onze collega Carina Vere was daarbij aanwezig. En uh, ze sprak ook uh, plogger Paul W. Uh, over uh, ja, zijn activiteiten als uh, plogger en uh, veel meer. Hele fanatieke plogger. En uh, hij is nu ook bij de expositieopening. Want uh, hij heeft gewoon een hele belangrijke... Is het een hobby eigenlijk, uh, Paul? Ja, nu, wel, voor 13 jaar was het alleen in mijn vrije tijd. Maar sinds oktober vorig jaar, nu is het wel mijn beroep. Ik ben oh. een professional plogger. Ik wist niet dat dat kon. Je hebt heel mooi pakken en het lijkt wel of je een coureur bent. Wat is daarmee de connectie? Waarom heb je dat gedaan? Ja, nou, het is een echt een mooie connectie met Zandvoort. Ik ben zo so blij dat ik mag wel hier mijn costumes laten zien. Omdat de courier is eigenlijk tijdens de Grand Prix... was wel ingehuurd door de gemeente en de racefestival... om elke straat in Zandvoort te oprapen in dit pak met helm erop. En wow. ik heb al in 18 dagen 306 kilometer gelopen... dat is dezelfde afstand als de Grand Prix. Wauw. Maar je was niet sneller dan Max. Maar je hebt wel meer opgehaald. Jeetje. Want hier staat wel ergens hoeveel jij opgehaald hebt. Of op de bal die beneden ligt, hè? Ja. ja voor, oh, en, op de achterkant? Kijken. Ja, dit gaat... Hoeveel? Ja, het was rond 4.500 liter. Niet normaal. Wauw. Maar, ja. maar wat was super mooi. De idee van het was niet, is niet een negatief verhaal over de Plastic troep Het is mm. een verhaal over hoe we gaan wel samen oplossen. Yeah. Het hoeft alleen te bukken en oprapen, Klaar. Ja, want dat en, is plokken, hè? Dat is plokken, precies. Maar eigenlijk, het de, de, de verhaal gaat veranderen. In het begint zo. <laughs> maar de, de mensen in Zandvoort zijn zo geweldig. Yeah. Dat het eigenlijk het verhaal was over de community. Je mm. moet wel stoppen bij elke straat. En kletsen met mensen. Ze zijn zo over wat ik heb al gedaan. Dus ik, dit is de perfecte plek om voor mijn eerste keer met een museum bezig te zijn. Dus zo geweldig. Want wat jij, waarin jij gerend hebt, dat is nu te bezichtigen in de middenruimte van het museum. Ja, eigenlijk. Het ja, dus de idee is om meer mensen te zien wat ik ben aan het doen. Het is niet te zeggen, oh kijk eens ik ben cool. Dat zeker niet. Ik ben een oude man met, met een dikke buik. Maar het nou. de idee is, is om te zeggen, kijk eens wat ik ben aan te doen. Dat is cool. En yeah. Dus ik doe wel marathons met een gekke pak. En zo de twee pakjes hier beneden. Ik heb wel Egmond uh, twee keer gedaan. En Rotterdam Marathon in de Blikjesjurk. Maar de laatste was de earthsuit. En dat is vol met een duizend plastic flessen. Dat ik heb opgeraapt vanaf de straat. Niet normaal. Ik ga nog even met jou op de foto. Want ik vind dit heel bijzonder. Dankjewel, dankjewel. Ik sta hier naast Jet en Matthew, Want die hebben iets heel bijzonders gemaakt. Ik dacht, ik wil toch ook even een kunstenaar even spreken. Uh, ja, uh, met... jij wil het ook wel even vertellen. Want uh, ik sta hier naast twee echt hele mooie tafels. Wat heeft dit te maken met plastic op drift? Ik begrijp het niet. Uh, nou, je staat naast uh, een tafel van uh, Peukenzee. Uh, en uh, Peukenzee is een bedrijf dat zich bezighoudt met alle sigarettenfilters die op de grond uh, Belanden. En natuurlijk hier op dit mooie strand uh, van uh, Zandvoort en Bloemendaal uh, organiseren we heel vaak clean-ups, uh, op schoonmaakrondes. Uh, en op die manier rapen we eigenlijk alle peuken die van de grond uh, op de grond belanden. Dit doen we in heel Nederland, maar uh, we zijn een jaar geleden zijn we eigenlijk met Jet... Uh, ja, want me... Jet is productontwerper. Ja, Jet is ja. productontwerper. En die kwamen we op een gegeven moment tegen. En Jet die kwam uh, uh, werken voor Peukenzee. En die was al bezig met uh, tafels maken. En toen dachten we, nou, we waren ook al een beetje aan het onderzoeken... wat kunnen we nou doen met al die peuken? En toen kwamen we eruit, wij gaan tafels maken van sigarettenfilters. Dus je ziet hier een staantafel en een kleine koffietafel. Het blad is gemaakt van peuken. Ik vind het echt niet normaal. Ik, uh, ik vind ze zo mooi eruit zien ook. Ja. Helemaal uh, fashionable, uh, instagrammable. Ja. En uh, ik begrijp niet hoe je daar zo'n blad van kan maken. Ja, uh, nou moet ik zeggen, Jet is daar nog beter in dan ik. Maar het idee is heel simpel. Sigarettenfilters zijn gemaakt van plastic, ja. celluloseacetaat. Dus op het moment dat je dat zou uh, smelten, dan krijg je eigenlijk een, een, een blok plastic. Dan oh ja. nou hebben we wel een plasticizer erbij gebruikt. Dus een ander type plastic, wat we ook nog hebben gevonden, wat we konden recyclen. En dat samen hecht heel goed. En als je goed kijkt, dan zie je alle sigarettenfilters er nog tussen zitten. Ja. Maar... maar hij ruikt niet naar sigaretten. Je ruikt geen rook. Ik hoorde het bij Jutters Geluk ook. Het is een van de grootste problemen op het strand. Hè? Naast al die andere dingen die gevonden worden. Maar ik hoorde dat één sigarettenpeuk kan... Ja, het was 8 liter water vervuilen, maar volgens mij is het veel meer water. Ja, één sigarettenfilter vervuilt 8 tot 1000 liter water per sigaret die op de grond gooit. Dus ja, heel niets. Ja, heel vaak hebben rokers helemaal niet door van zo'n klein sigaretje. Dat dat zoveel impact maakt. Um, en ja, dat is gewoon super schadelijk voor het milieu. Dus uh, wij willen dit maatschappelijke probleem aanpakken. En daardoor uh, zijn we er tafels van gaan maken. Ja. En uh, sowieso... Uh, hoe kunnen ze zich aanmelden bij jullie om ook eens te denken... ik ga meelopen met jullie? Uh, nou, we hebben op de website van www.peukenzee.nl... Uh, kan je een contactformulier invullen. Uh, en dan kan, kunnen bedrijven of mensen die graag ja. een keertje mee willen rapen... zich aanmelden. Ja. Uh, we werken ongeveer in Nederland nu samen met zo'n 100 bedrijven. Uh, en we zitten ook door heel Nederland. Dus het is best wel leuk om te zien dat de Peuken eigenlijk... vanuit heel het land naar Amsterdam heen komen. En dan kunnen we daar verwerken dus. Zo, ja, dat uh, was weer een uh, mooi interview. Dus uh, bij uh, de opening van uh, de mooie nieuwe tentanstelling in het Zandvoorts Museum en rij je daar langs. Uh, luisteraars, ja, dan uh, zie je ook een heel mooi uh, kunstwerk uh, van Jutta's geluk voor de deur staan. Wij gaan nog weer op naar het nieuws en uh, weer van drie uur daarna na drie. Uiteraard heel veel voetbal, want we hebben hier in Is, uh, bij SV Zandvoorts de wedstrijd tegen EVC uit E-Dam uh, uh, op de uh, agenda. En uh, voor ons aanwezig uh, daarbij is uh, Piet Pijper. Nou ja, daarover straks in het volgende uur. Uiteraard uh, veel meer. We gaan nog één plaatje draaien. En uh, ja, even speciaal voor uh, collega Jaap. Uh, jouw plaat komt dan even begin uh, volgende uur langs als je dat goed vindt. Here is somebody else's lover.